De regeringspartij ANC heeft zoveel zetels verloren dat ze een coalitie moeten vormen. En dat is voor het eerst sinds de partij aan de macht kwam na het einde van de apartheid. De Duitse politie heeft het huis doorzocht van de man die gisteren een aanslag pleegde in Mannheim. Hij woont in een plaats 40 kilometer ten noorden van Mannheim. Volgens Duitse media gaat het om een 25-jarige Afghaanse man. Gisteren begon hij om zich heen te steken bij een anti-islam bijeenkomst. De bekende activist Michael Sturzenberger raakte daarbij ernstig gewond. Ook anderen liepen verwondingen op. Een politieagent werd in zijn nek gestoken en verkeert in levensgevaar. De dader zelf is ook gewond. Zijn motief is niet bekend. De politie heeft, een huis in Lim heeft in een huis in Zuid-Limburg een dode vrouw gevonden. Vanochtend brak er brand uit in het huis in Hulsberg. De vrouw kwam waarschijnlijk daardoor om het leven. Er werd een trauma-helikopter gestuurd, maar de vrouw kon niet meer worden gered. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez heeft haar tour door Noord-Amerika afgezegd. Op sociale media schrijft ze tijd te willen nemen voor haar kinderen en familie. Amerikaanse media melden dat de kaartverloop voor de meeste concerten zeer moeizaam verliep. Mensen die een ticket voor de tour hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Het weer, veel bewolking vandaag met geregeld wat regen en motregen. Later in het noordoosten droog en ook wat zon. Aan zee niet warmer dan 16 graden. In het oosten kan het 22 graden worden. Door de wind voelt het minder warm aan. Morgen meer zon, bijna overal droog dan bij 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Morgen Zandvoort. Uh, we gaan alweer de derde uur in van uh, onze marathon uitzending vandaag. Uh, het wordt eigenlijk het de derde uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Want na één uur gaan uh, onze collega's Rob Harms en Benno Veugert overnemen. Tot vijf uur uh, zijn we hier bij het, uh, bij het buurtfeest van Zoonvoort Noord. Hartstikke leuk. Ik zie uh, Rob al, uh, is al gekomen. Dus uh, we kunnen in ieder geval uh, straks voor start. Uh, ja, want we gaan als het goed is... Uh, Praten met Martijn Hendricks, klopt dat Martijn? Ben je er? Ja Martijn Hendricks is uh, wethouder en uh, die heeft zich hard gemaakt uh, voor de herinrichting van Nieuw Noord een uh, reuzenproject eigenlijk uh, wat uh, zo'n zo 24 miljoen euro gaat kosten maar dat moeten we dan wel over uh, zo'n 40 jaar zeg maar uh, uh, zien dus uh, dan valt het op zich wel weer mee maar uh, ja, uh, Sanford Noord krijgt een soort metamorfose. En, uh, het wordt een veiliger wijk omdat het allemaal 30 km per uur wordt. Uh, je krijgt verhogingen bij kruispunten. De straten worden wat smaller om uh, mensen niet zo hard te laten rijden. Er komen meer bomen, er komen, uh, de riolering wordt aangepakt. Uh, een belangrijk, uh, belangrijk uh, deel van de kosten gaat daarin zitten. Uh, ik weet niet of Martijn nu uh, aan, aan, aan, uh, aanwezig is. Martijn? Nee, we hebben Martijn nog niet. Ah, hij er echt aan de lijn. Ja, Martijn Beder. Nee, ik geloof uh, dat het nog even uh, nog niet lukt. Maar misschien kunnen we nog even een muziekje draaien dat we het zo nog even proberen. Ja. Toch? gaan we eerst nog even muziek draaien en daarna gaan we praten met Martijn Hendricks. Als het goed is. muziekje, maar uh, wij wachten eigenlijk op uh, wethouder Martijn Hendricks. En als het goed als een, is, uh, is is nu aan de lijn? Martijn aan de lijn. Martijn aan de lijn. Maar ik hoor helemaal niks. Dat is natuurlijk wel jammer. Ja. Het blijft natuurlijk een, een, een vrijwilligersorganisatie, hè, ZFM. Dat is helemaal niet erg. Want, uh, het is wel jammer. Het is wat jammer op zich, maar... Uh... Martijn, ben je daar? Ik hoor wel wat. Ja? Martijn? Hallo. Hallo, hallo, Martijn. Nou, Martijn is er volgens mij niet. Het is een beetje lastig om hem uh, in de uitzending te krijgen, want hij weet alles van uh, de opknapbeurt van, van Nieuw-Noord. Um, de herinlichting uh, die uh, feestelijk van start is gegaan een uh, aantal dagen geleden. Um, maar het is uh, lastig om uh, Martijn uh, aan de lijn te krijgen. Dat is uh, heel jammer. Dus uh, nou ja, ik weet niet wat we doen. Ger. Ga jij naar buiten? om, uh, nou, dat... Ik ga zo even naar buiten. Want ik wil wel even praten met uh, de uh, mensen uit de bus die hier staat. van uh, anti-roken. Anti-roken, uh, ja. Stop met roken. Met roken. En, uh, dus ik ben benieuwd hoe ze dat aanpakken. Ja. Dus ik ga zo even kijken. Hoeveel procent van de mensen rook nog, denk ik? Ik denk uh, dat dat. Uh, nou, rond de 20, 25 procent. Nou, misschien wel iets meer. Ja, gewoon 25, 25 27, je dat? 27 procent. Dus. Oké, okay. ja, dat is best wel. Nou, nee, ja, ik heb je net laten weten, want ik had er vanmorgen nog een gekocht dus ik rook zelf ook, verschrikkelijk. Ja, we hadden het Heel net eerder. over met, uh, met Gilles uh, Kok en uh, die was ook gestopt en ik ben al meer dan twintig jaar geleden gestopt. Nee. En toen zag ik dat jij uh, erachter en je hoorde dat en, uh, en toen had jij zoiets van nou, ik, ik heb daar geen zin in. Klopt dat? Geen zin meer om pakjes uh, sigaretten te die Nee, om, zijn... om, om zo'n discussie aan te gaan. <laughs> oh nee, nee, nee, je moest <laughs> wat anders doen, sorry. Maar. Nee, wat, je, wat betaal je nu voor een pakje sigaretten? 12,50 uh, hè? 12,50 voor 20 sigaretten. Ja, dat is niet, niet, te niet normaal. Dus, uh, Want toen ik stopte, uh, was het 3,20 geloof ik. Ja, Martijn, ben je er? Nee, Martijn uh, lukt niet. Is hij is er misschien jammer. wel, maar hij. Uh... Nou, hij is er ongetwijfeld wel ergens, maar ik weet niet waar. Nou ja, misschien dat we nog even muziek kunnen draaien, dan ja, het is even vervelend. Maar uh, ik hoop dat u de uitzending nog steeds leuk vindt. We gaan, uh, wij gaan in ieder geval door tot één uur. En daarna wordt het overgenomen door uh, Rob Harms en Benno no, no. Yes, Verge. I'll fine Just try to make me go to rehab I won't go Go, go I'd rather be at home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 Africa. I'm way out of my journey, biggy, mama, 1, A, to Z. My team's so on my journey, biggy, biggy mama, from east to west. My team, what I walk on my, eh, eh. I out, walk on my, eh, so eh. Yeah. this is so mazi, yeah. Because is Africa. <sighs> Is. Daar hebben we nu wel uh, Martijn Hendricks aan de lijn. Martijn, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gelukt. Ja, gelukt. Uh, jij bent hier niet, maar je bent ergens anders. Maar jij weet wel, wat er precies speelt in, uh, in Nieuw-Noord. Want uh, daar hebben we het van de week al over gehad bij de feestelijke. Nou ja, feestelijk, maar in ieder geval de. Uh, start van ja, de herinrichting. Ja, gestand, ja. <laughs> nee, dat was lekker ijs en een uh, goede koffie. Maar uh, de herinrichting, herinrichting van Nieuw-Noord, daar ben jij ik wil niet zeggen verantwoordelijk voor, maar dat heb je wel helemaal begeleid, uh, ambtelijk gezien. Um, hoe, je, de manier waarop het tot stand is gekomen, dat moet jou toch uh, tot uh, tevredenheid stemmen? Zeker. het uh, is een tijd wat En Wat had jij aan het begin van? Dus in die zin vond ik het start toch wel feestelijk. Ja, nee, ze wordt het zeker feestelijk, want het is een project van vier jaar, hè? Dat klopt. Ja, het laatste deel gaat naar fase. We zijn nu gestart met, uh, met fase 1. En fase 4, dat dus is laatste, dat is in 2027 uh, ja, 2027 klaar. klaar. En dan hebben we eigenlijk een, uh, ik wil niet zeggen een nieuw, nieuw Noord. Maar er uh, gaat wel een hoop veranderen. Kun je de belangrijkste... Ja, ja ik denk dat je het wel zo uh, kunt zeggen. Ik denk ook maar ruimte is dan opnieuw aangelegd is. Dus alle... Straten, stoepen, vergroening, straatmeubilair, uh, alles nieuw. Alles is uh, nieuw inderdaad. En uh, alle, alle straten ook, zeg maar, die worden allemaal nieuw bestraat? Ja, zeker. Dus, uh, nou, en een hoop bomen erbij ook, hè? Ja, in totaal, een aantal bomen moet ook plaats worden. Maar in totaal zijn er straks, als het klaar is, uh, 500 bomen meer dan, uh, dan nu. 500 bomen meer dan nu. Ja. En gaan er van de huidige bomen nog gekapt worden, of niet? Ja, een aantal staat uh, niet op de goede plek. Maar die worden ook voor een heel groot deel... Uh, Verplaatst en onderstreept komen er meer deals bij dan dat er uh, verdwijnt. Oké, okay. en ik zag ook dat het aantal parkeerplekken hetzelfde blijft, klopt dat? Ja, dat was een van de voorwaarden ook. Vanuit de gemeenteraad, ook vanuit de bewoners, is dat wel uh, aangegeven. Dat ze, uh, ja, dat belangrijk dat die parkeerplaatsen toch ook wel blijven. Ja, uiteraard, ja, want uh, iedereen kan nu redelijk zijn auto kwijt, waarschijnlijk, in Noord-Noord. Ja. Beter dan in het centrum, denk ik. Maar dat willen ze graag zo houden natuurlijk. Dus we hè, denk ik wil graag zo houden daar. Ja, dat lijkt me ook. Uh, dat bedrag van 23, 24 miljoen euro wat ermee gemoeid is, uh, was dat lastig voor de gemeente Zandvoort? Of uh, kun je iets zeggen hoe dat tot stand is gekomen en, en wat het voor de gemeente Zandvoort financieel betekent? Nou ja, we hebben een paar potjes staan van een paar jaar klaar. En uh, dat, elke keer wordt het meer geld elke keer wordt, uh, wordt, uh, wordt duurder. Ja, en het is een groot bedrag, dat is, uh, de, uh, daar lopen we niet voor weg. Uh, maar het is wel nodig. Oké, okay, dus uh, de kan het wel dragen, laat ik het zo zeggen. Ja, en dat is ook... Uh, we hebben natuurlijk uh, aardig wat reserve in de vorige periode nog uh, opgebouwd. Uh -huh. En een van de grote projecten is, uh, is de herinnering van, van Nieuw-Noord. Ja, want de, de, de, de riolering wordt ook uh, aangepakt, hè? Overal? Ja, dat is eigenlijk de aanleiding. De aanleiding is dat het riool uh, opnieuw moet. Ja. En toen is uh, bedacht, zodat ja, we ook gewoon al alle straten openmaken om het riool te doen, laten we dan meteen al het, uh, een grote onderhoud meenemen. En, ja. uh, en de vergroening. En de, maar de, en, dat, ja. dat, dat betekent natuurlijk ook dat belangrijke straten, de Celsius en de, en de etcetera, Die die gaan voor langere tijd dicht dan. Nou ja, dus in die planning moet je dat op elkaar afstemmen. Afgemaakt in vier fases. Um, want als je tegelijk tevangrijkt en de straat uh, dicht, dan heb je een probleem. Ja, zeker. Dus dat, is, uh, dat moet, wordt opgeknipt zodat het wel bereikbaar blijft. Ja, het blijft bereikbaar. De mensen kunnen er onge altijd hun huis uh, in, zeg maar. Ja, ja. En mensen zullen, natuurlijk zal het overlast veroorzaken als de straat bij jou voor de deuren uh, open ligt. Ja. Maar we moeten zorgen dat het totaal van Nieuw Noord bereikbaar blijft. Dus ja. die versiering. Ja, nou we zijn begonnen of we, maar er is begonnen ja. achter de eerste flat in Noord. Uh, ja, bij de Keesomstraat. Bij de Dance Academy tegenover daar en de Keesomstraat inderdaad. En dat gaat al een jaar duren hè, om die vier flats zeg maar, en de omgeving aan te passen. Ja, en die tussenstukken erbij. dat gaat nu voor de zomer en na de zomer gaat dat verder in de zomervakantie bouwstop. Uh, ja, bouwstop uh, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou dat, dat, dat geld, hebben we het ook al even over gehad uh, met z'n tweeën, over, het, er komen niet geen hele grote uh, overschrijdingen, zeg maar, hè? Nee, dat is niet het uh, verwacht, niet... want uh, die overschrijdingen gebeuren meestal al in het begin. Dus als je, je maakt een schatting, dan ga je tekenen en dan wordt het steeds wordt het concreter wat we gaan, uh, gaan aanleggen. Ja, ja, en ja. in feite wordt het informatie aan het aanleggen. In. Weet je steeds beter en wordt het steeds preciezer. Ja, zwaar, maar goed. Uh, jij weet het zo goed als zeker, en dat heeft ook bij andere projecten gespeeld, dat het, uh, de materialen bijvoorbeeld ook duurder worden. Allemaal, ja. Dus, maar... Die, nee, die kant, uh, die is er altijd. Die ligt er altijd, maar er is ook een beetje rekening mee gehouden in de begroting, geloof ik, of niet? Er is in de begroting rekening gehouden met één uh, koststijging, uh, maar elk jaar zal. Uh, kijk, zoals alles elk jaar gebeurt met inflatie, zal ook dit. Uh, Elk jaar zal het misschien iets duurder worden. Ja, uh, nou Heijmans uh, is de bouwer van alles. Hoe uh, houden jullie verder uh, de vinger aan de pols? Zijn er uh, nou, mensen van de gemeente die dat in de gaten houden? Het is en, en, uh, en Heijmans die het uh, uitvoert. Ja, maar goed, maar, ik neem aan... Heijmans is uh, aangesproken wordt nu door de, door de bewoners. Ja, ik neem aan dat, uh, dat de gemeente dat ook goed in de gaten houdt. Dat het goed gebeurt in Weet ieder de, geval. Volgens de tekeningen. En die tekeningen zijn ook nog te zien op de gemeentelijke website, hè? Die zijn nog te vinden? Ja, ja gewoon op de projectpagina van de... Ja, inderdaad. En daar kun je ook precies zien waar die bomen komen. En je kunt ook precies zien ja. welke parkeerplaatsen er komen. En ja, welke, welke, welke, welke stuk van de rijk in welke raakt. Ja, laatste vraag. Die participatie van de bewoners. Uh, dat is goed gegaan, hè? want jullie hadden zeg maar, honderden mensen die reageerden op allerlei ja. zaken. Uh, daar ben je wel tevreden mee? Ja, daar ben ik heel tevreden mee. Uh, op allerlei fasen. Dus het ontwerp zijn 150 reacties geweest, geloof ik. Dan wordt er een voorlopig wat ontwerp gemaakt. Er kwamen weer ongeveer 100 reacties op. Uh, en we konden ook elke keer wat doen met de reacties. Ja. Dus we zijn paard uh, aangepast, bank aangepast en allerlei. Ik uh, ja. vind het fijn dat we niet alleen reacties opgehad, maar ook wat het mee gedaan hebben. Dat waren ook reacties die je toe deden, zeg maar. Hè? Dat je daar iets ja, mee kon. Precies. Dus uh, nou, daar hebben jullie goed naar geluisterd. En uh, we gaan het meemaken over vier jaar. We hebben een prachtige wijk. Ik vind het nu al een aardige wijk hoor. Maar over precies. vier, over vier en, jaar hebben we nog een mooi. veel mooiere wijk, toch? Zeker. Hè, hey, mag je hartelijk danken uh, voor je tijd en ik wens jou een heel prettig weekend. Ja, en uh, we spreken elkaar. Dankjewel Martijn. Ja, zeker. Hey, succes vandaag nog. Oké, okay, dankje. Doei. Dag. show to begin, but I always see you since the as you drive that Ja, dat was Simon Webber met No Worries. Ik kreeg het wel ingefluisterd, want ik had het niet geweten, Maar goed, in ieder geval... Uh, goede muziek uitgezocht door, uh, door uh, Maya, Kop, onze nieuwe technicus. Uh, als het goed is, hebben we contact met Ger. Klopt dat, Ger? Wacht, ik zet hem iets achter, jongens. Ja, prima. En als het goed is... En ik als... hoor mezelf heel laat. Ja, maar we hoeven jou niet te horen. Er zit een enorme met... vertraging in. Er <laughs> zit een vertraging in. Nou, ga je gang, ja, uh, ga je gang Ger. Oké, okay, nou, ik sta hier bij... Um... De niet-roken, -stoppen, stoppen met Rokenbus. En uh, uh, met wie heb ik het genoeg? Uh, mijn naam is Brigitte Vermechelen en ik uh, hoor bij de Ik stop nu Bus. En wat is uh, de bedoeling hiervan? Ik stop nu is een uh, initiatief uh, waarbij wij bij mensen advies geven over stoppen met roken. Uh, mensen kunnen ons bellen via de stoplijn. En uh, ze kunnen ook met ons chatten. En uh, ja, mensen die dus uh, of al gestopt zijn of willen gaan stoppen... Uh, daar kunnen wij uh, in meedenken wat voor hun de beste methode is. Heb je zelf gerookt? Ik heb zeker zelf gerookt. In dus 2018 gestopt. Dus u kent het probleem? Ik ken zeker het probleem, ja. Ik zie hier een, een, een, zeg maar een soort van uh, prijzending. Prijzen hoe noem je zo'n ding? Een uh, prijzenslagrat. Een, een, een rat. En nou, dan ga je dan aan het draaien... En dan uh, kan je dan uh, bekijken wat voor jou... Uh, hoe, uh, kun je even uitleggen hoe het werkt? Zeker. Um, het is eigenlijk bedoeld als uh, gespreksopener. Ja. Mensen mogen een slinger aan het rap geven. Oké, okay, dat doe ik even. oké. Ja, en hij komt... Waarom hoesten mensen zoveel als ze stoppen met roken? Ja, ik weet het antwoord. Ik weet, ik weet het ook, ja. Ja. ja. ja, ik heb het ook gedaan. Ja, kijk maar het is al meer dan twintig jaar geleden, hoor. Ja. Dus voor ja. mij is het al een ja. tijdje... Ja, ja. Nee. Voor de mensen die het niet weten, is uh, ja, hoesten is eigenlijk een, uh, een mechanisme om uh, je lichaam op te schonen. Ja. Vaak komt er ook wat uh, vieze slijm uitzetten. Uh, en dat uh, ja, is eigenlijk alleen maar heel positief, nee. want daarmee schonen de longen goed op. Ja, ik zorg uh, ik, ik daar wel van in die periode. Ja, dat klopt. Dat is geen mooi gezicht. Nee. Nee. En mensen hebben dan iets van, uh, nou het gaat niet goed met me? Uh, dat klopt. En uh, uh. wij kunnen ze geruststellen dat dat er wel bij hoort. En, maar uh, Leg eens uit, want gisteren was het de dag, uh, uh, de dag van het stoppen met roken. Hè? 29 ja. uh, 31 mei. 31 mei. Ja, 31 mei is weer op die rokendag. En uh, ja, daarmee uh, vragen we in Nederland iedereen die zich met stoppen met roken bezighoudt, eigenlijk uh, aandacht. Ja. Voor het stoppen met roken. Maar het is ook belangrijk dat mensen die niet roken... Uh, enig begrip hebben voor mensen die aan het stoppen zijn. Want dat is uh, heel lastig. Ja, uh, he helpt het om uh, de sigaretten zo duur te maken als ze op dit moment zijn? Uh, daar ga ik niet over. <laughs> nee, maar, uh, denkt u dat? Uh, ja, ik denk het wel. Ik hoor het hier ook vandaag veel terug. en Ik uh, ben sinds april met uh, de Ik Stop Nu bus op pad door Nederland... En ik hoor uh, zeker uh, dat dat een van de hoofdredenen is uh, om te stoppen met roken. Ja, ja. en uh, nou ja, we, we, we, we, we, we zien het hier, want er zijn heel veel vragen. Die, uh, ja, die, uh, hoe kan, ik, sto uh, hoe kan uh, ik stop nu bereiken? Helpt roken tegen stress? Toch weer gerookt, wat doe je dan? Nou, allemaal vragen die uh, ja, bij het proces van uh, stoppen horen. Ja, dat klopt zeker. En uh, daarmee willen we, uh, nou ja, zoals ik al zei, uh, het gesprek openen. En, uh, nou ja, als er hier mensen aan de bus zijn die willen stoppen met roken, dan uh, verwijs ik ze graag naar Marion. Marion is uh, stoppen met rokencoach hier in uh, Zandvoort. Oh, nou, vertel eens, Marion, hoe, hoe, wat, wat, wat, wat doe je daar? Ja. Ik ben Marion Schouten, sociaal werker en stop in stoppen in roken trainen in Zandvoort bij Pluspunt. Nou, bij Pluspunt heb ik elke week een, een groep, is een, een doorgaande groep, voor mensen die willen stoppen met roken. Die kunnen zich gewoon gratis aanmelden bij mij. Meestal ik dan eerst even een intakegesprekje. En die groep bestaat eigenlijk, uh, die bijeenkomsten uit elf bijeenkomsten. Dus elf weken achter elkaar doen we een thema. Maar na die elf weken, dan beginnen we gewoon weer opnieuw met thema 1. En iedereen kan tussendoor ook inspromen. Okay. En uh, nou ja, het is ook wel onderzocht dat stoppen in een groep in combinatie met nicotinepleisters, dat dat het beste resultaat heeft. En die nicotinepleisters kunnen mensen weer bij de huisarts aanvragen. Zeg dat je in een, uh, in een groep gaat stoppen met mijn naam. En dan zijn die pleisters uh, gratis. En hoeveel uh, procent stopt er daadwerkelijk? Nou, hoeveel procent? Ik ben vorig jaar begonnen bij Pluspunt. Uh, toen was er een groep van iets van 10, 11 mensen en zes mensen zijn helemaal volledig gestopt. Dus dat was iets meer dan de helft. Nu hebben we weer een andere groep. Dan zijn er weer iets minder mensen die gestopt zijn. Maar ja, die vallen soms terug, maar die beginnen dan wel weer opnieuw. Dus dat, is, dat kan ik niet zo 1, zeggen. Maar wel dat er echt wel uh, best wel veel mensen zijn die, die, die wat wij het dat ze stoppen. Heb je ook zelf gelokt? Ja, ik heb zelf heel veel gerookt. Ik ben ervaringsdeskundige. En ik ben in het jaar 2000 gestopt. Ja. En dat de mensen die zelf gerookt hebben de fariseers zijn, hè? Ja, precies. De fariseers, ja. En ik snap het ook. Het is ook heel moeilijk. En je hebt ook gewoon ondersteuning nodig. Ja, maar wat een mooie bus trouwens. Uh, ja, inderdaad. Uh, trekt aardig de aandacht. Ja. En uh, soms uh, komen mensen alleen even om uh, bij het busje te staan... En dat is ook helemaal prima. We gaan gewoon laagdrempelig het gesprek aan. Nou, hartelijk dank voor. Ja, zeg maar. Ik werk dus bij het pluspunt. En het laatste wat ik wil zeggen is dat we ook nog. Uh, verlegen zitten om vrijwilligers. Er werken hier heel veel vrijwilligers. Dus mocht je daar zin in hebben, meld je aan bij Pluspunt. Bij Plus, ja. Gewoon hier in Noord ja. kan je naar binnen lopen... en ja. dan, uh, ja, naar, naar, en dan ja. naar jou vragen, Marion. Nou, dat hoeft niet eens aan mij. Maar je kan gewoon bij de Bali of je kan Pluspunt bellen... of via de website. Ja. Helemaal goed. Dank nou, Oké, okay. jullie ook bedankt. En uh, heel veel sterkte met het uh, niet roken. Ja, Hans, ja. Uh, ik zou zeggen pak hem maar even over. Ja, prima Ger. We het roken nu al gehad. Ja, als ze geen vrijwilligers hebben, gaat alles in rook op natuurlijk. Hè? Dat, moeten we, dat moeten we ook niet hebben. Hé hey, luister, jij gaat, jij gaat zo uh, nog even met wat mensen praten denk ik. Zo eerst een muziekje doen en dan ga je zo nog even met mensen praten. Ja, okay. Op de rommelmarkt neem ik aan. Hoeveel ja, ze omgezet hebben en uh, nou, wat er allemaal ligt. En of het een beetje loopt en dat soort dingen. Dan uh, praten we zo nog even met je Ger. Oké okay, man, okay. tot zo. doei. Doe, doe. What's worth nothing else but love Take a walk down any street now Every one of us in our own little world Looking for a heart with whom to beat now What's worth nothing else but love I'm prepared to take the heat now What's worth more than anything At all to keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over.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 Goed, uh, uh, prachtig muziekje. Uh, we hadden het bijna vergeten, maar onze vaste uh, verslaggeefster Carine Veren die kon helaas uh, vandaag niet erbij zijn, uh, wegens privé uh, dingen. En, uh, maar ze had van de week wel een hele leuk uh, gesprek gehad met Sabrina Vermeulen. En Sabrina Vermeulen is een fotografe die uh, uh, honden op de foto zet, heb ik begrepen. Ik heb ook nooit op de foto Oh, je jouw in ieder geval honden? Oh, wat leuk. Ja. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan luisteren naar een gesprek van Carina Veren... met Sabrina Vermeulen. Morgen Zandvoort. Ik zit hier in een hele leuke studio in de Oude Brandweerkazerne... aan de Duinstraat 5 bij Sabrina Vermeulen. Een fotografe en ze gaat iets heel speciaals doen. Want ik ben hier speciaal voor jou gekomen... Het is natuurlijk vandaag een beetje feestdag. of een beetje. Het is feest in Noord, Zandvoort Noord. En ik denk dat het ook een feest is... als je een prachtig portret van je hond aan de muur hebt hangen. Ik denk, nou, dat is wel een mooi bruggetje. Zeker, ja. Ik, uh, ik denk dat dat ook uh, heel erg mooi is. Uh, ik werk als hondenfotograaf. En ja. ik uh, uh, fotografeer honden op een uh, klassieke en op een karakteristieke manier... Uh. Nou, inderdaad. Er staat hier een voorbeeld in de studio. Ik dacht eerlijk waar dat hij een eh, soort van een beetje ja, beschilderd was ook. En de achtergrond van het portret van deze Dalmatier is ook zo mooi. Um, daar hebben we het net eventjes over gehad natuurlijk. Um, het lijkt of je iets eraan gedaan hebt om het te, op die manier te bewerken... Maar het is gewoon met een heel speciaal papier, ja. wat je net uitlegde. Klopt. Uh, want hoe komt zo'n prachtige foto van die hond tot stand? Hoe krijg je dat voor elkaar? Het um, is echt een heel mooi portret. Nou, dankjewel. De naam van de fotografie die ik doe is uh, uh, hondenfotograaf aan huis. Uh, en normaliter kom ik bij de mensen thuis. En daar bouw ik dan een studio setting op... Uh, dus, ik heb een achtergronddoek uh, wat ik meeneem. Ja. En uh, studio uh, flitsen. En daardoor kan je eigenlijk het licht heel ja. mooi uitbalanceren. Ja. Uh. Dat is een hele goede belichting. Nou, dankjewel. Ja. En hoe krijg je het voor elkaar om die hond zo goed neer te zetten? Want honden kunnen onrustig zijn, honden kunnen natuurlijk nieuwsgierig zijn naar de omgeving waar ze zijn, niet hun aandacht erbij hebben. Ja. Uh, heb je dan het baasje ook heel erg nodig? Om uh, oh, goed op de foto te gaan? Um, ligt er een beetje aan. Ligt er heel erg aan per hond. Uh, toevallig bij deze hond uh, heb ik uh, het baasje eventjes lekker in een andere ruimte gezet met een glaasje wijn. Uh, en het is echt een samenspel, uh, merk ik dan uh, met de hond. Uh, het is heel erg uh, in eerste instantie de hond leren. Want in het begin vinden ze het spannend vaak. Mm -hmm. Het doek en de lampen yeah. en de flitsen yeah. die, uh, die even een felle flits geven. Uh, maar dan uh, met snoepjes kan ik ze heel goed uh, omkopen. Hm? En dan uh, elke keer als ze op de juiste plek te zitten... dan uh, beloning ze met een snoepje. En uh, langzaamaan kan ik dan wat verder afstand nemen. Uh, soms is het ook zo dat dat niet lukt... En dan uh, schakel ik wel het baasje in. Uh, of ik gebruik een andere lens. Als ik gewoon niet, uh, niet ver oh, okay. bij de hond vandaan kan. Oh, ja. Dus uh, ik heb wel mijn voorkeurlenzen. Maar ja. soms dan, uh, zoals gisteren, was ik bij een, bij een shoot aan huis. En nou, dat was best een uitdaging. Uh, wat ik ook altijd heel leuk vind. Want als het dan uiteindelijk lukt, ja? dan, uh, dan is het ook alweer heel, uh, heel tof. Uh, maar dan wissel ik gewoon eventjes van lens. En dan, uh, dan lukt het ook. Ja. En, en het mooie, de... vind ik dan... is dan uh, aan het einde, als we klaar zijn... dan gaan de honden dus echt op het tapijt liggen. Of op het uh, oh, ja. op de achtergronddoek. Ja. Hier gebeurt het. Ja, wat ja. goed. Dus dan voelen ze zich eigenlijk thuis. Dan, ja, uh, precies. Ja. Dan zijn ze echt modellen. Ja. Want wat, wat is het idee? Uh, hoe ben je erop gekomen om uh, hondenfotografie te gaan doen? Um, dat begon eigenlijk toen ik aan de fotoacademie studeerde. Uh, ik moest daar wat vrije projecten doen. Ja. En uh, op een gegeven moment... Uh, uh, ben ik portretten gaan maken van honden en hun baasje. Allebei afzonderlijk. Uh, Vriendinnen had mij erop gewezen dat honden uh, en baasjes... soms wel heel veel op elkaar kunnen lijken. Mm -hmm. uh, dus zodoende ben ik uh, aan een vrij project toen begonnen. En uh, ik vond het hondenfotograferen eigenlijk zo ontzettend leuk... dat ik dacht, uh, ik wil daar eigenlijk meer mee doen. Dus uh, zodoende. En dit is dan nu uh, de tweede keer dat je een fotoshootdag organiseert. Ja. Uh, de mensen kunnen natuurlijk naar de brandweerkazerne komen. Mm -hmm. uh, in april heb jij ook zo'n fotoshootdag. Uh, hoe ging dat? Hoe, was het een succes? Uh, was je tevreden? Ja, het was uh, zeker een succes. Ik had vijf uh, honden die, uh, die langskwamen. En uh, ja, ik, ik vond het gewoon ontzettend leuk om te doen. Want mensen melden zich aan, uh, via de website kan dat... Uh, maar ik weet natuurlijk niet wat voor hond ik, uh, ik krijg. Dus, dus nee. heel, was, Elke keer was het een verrassing. Ja. En uh, ja, ik vond het gewoon ontzettend leuk om te doen. Uh, hele verschillende honden gehad. Van een uh, labradoodle uh, tot okay. een pup. En uh, twee senior hondjes. Dus uh, ja, echt heel En leuk. wat is dan de reden dat mensen een foto van hun hond willen? wat, wat was nu met name dan bij deze eerste fotoshootdag... de reden dat ze op je afgekomen zijn... Uh, Eén iemand had het cadeaugerijm aan zijn broer. Die, Kijk, uh, ja, dat die is een vond, heel goed idee. Ja, ja die vond het uh, iets moois om, uh, om uh, te geven. Uh, de andere waren twee hondjes die wat ouder waren. En die hadden een hele speciale plek in het leven van deze vrouw. Dus... Uh, had ze, ja. ze had mij eigenlijk al een keertje zien hangen uh, bij de dierenwinkel of bij de dierenarts volgens mij. En toen zag ze het nog een keer en toen dacht ze, nou, ja. het lijkt me En met leuk. een beetje voorbedachte raden, als ze er straks niet meer zijn... Ja. dan heb ik een heel mooi aandenken aan mijn uh, ja, huisgenoten. Ja, mijn, ja. ja precies. Ja. Ja. Ja. ja, want ik denk dat... Uh, tenminste, ik denk dat is wat ik om me heen zie... Uh, een hond neemt ook wel een hele speciale plek in uh, binnen het gezin. Ja, zeker. En uh, vaak maken we foto's van, uh, van bijvoorbeeld de kinderen of, of de ouders. Uh, uh, maar uh, ja, een, een mooi portret van een hond... Uh, hoort daar naar ja? mijn mening ook wel echt bij. Nou, ja. want kunnen mensen ook voor kiezen om uh, zeg maar samen met de hond op de foto te gaan? Ja, dat kan ook. Want dat zeker. zie je ook vaak, dat mensen zeggen... ja. Uh, inderdaad, uh, onze hond is uh, onderdeel van ons gezin. Mm -hmm. Wij willen met het hele gezin en de hond ja. op de foto. Ja, dat precies. kan dan ook. Dat kan ook. In de studio-setting is dat wat lastiger vanwege de ruimte. Het ja. is toch wat kleiner. Dus dat, ik zou dan dat adviseren om het lekker buiten te doen. Is dus net even wat meer speels. Ja. Uh, maar als je met één of twee uh, en de hond uh, op de foto wilt... Ja. dan kan dat ook zeker in de studio. Ja. Ja. Ja. Dus oké, okay, ze kunnen 8 juni naar de studio komen... Uh, hoe lang heb je de tijd voor een uh, shoot? Ja, ik heb een half uur per hond. Oké. Okay. Um, en ik heb daar ook altijd wel wat uh, uitlooptijd uh, ja. uh, Geen hond gedeekend. is hetzelfde. Geen hond is hetzelfde. Nee. nee. En het belangrijkste vind ik uh, ja, dat de foto's ook uh, uh, lukken en mooi zijn. En dat, uh, dat iedereen tevreden is. Dus, ja. uh, en mocht het nou echt een heel onrustig hond zijn... of hij vond het gewoon, uh, hij zei, vond het te, te intensief met die lampen... Hmm. Maak je dan een vervolgafspraak of uh, hoe, hoe zou je dat doen? Uh, ik denk uiteindelijk, want ik heb dus een hond gehad die ook niet te overtuigen was met snoepjes. Uh, maar meestal is het wel zo dat als de baas ja. erbij komt zitten okay. uh, en je kan met Photoshop kan je soms nog wel wat... Dus ik had gezegd tegen de eigenaar... Van, nou, ga er omheen zitten, doe je arm laag, maar hou hem goed oh, vast. Dan ja. geef je ja. eigenlijk een soort diepe druk. Dat, ja. dat is uh, rustgevend, uh, zowel voor mensen als voor dieren. Yeah. Uh, en dan uh, uh, hou ik eigenlijk het baasje een beetje buiten beeld. En dan kon, kon ik toch nog de hond fotograferen. Wat goed. Dus, uh, en uiteindelijk zijn dat ook echt uh, zijn dat hele mooie foto's geworden. Zowel met het baasje... Ja. Als, als zonder baasjes. En kunnen mensen ook op de website van jou kijken naar voorbeelden? Dat ze, als ze zeggen van nou, dat lijkt me echt wat. Ik wil wel even wat voorbeeldjes zien. Ja, zeker. Ik heb uh, op mijn website een, uh, een uh, portfolio gedeelte. Oké. Okay. Uh, twee, eentje voor de buitenfotografie en eentje voor de studio. Ja. Yeah. Uh, en voor de studio is dat, uh, volgens mij, een portfolio uh, aan huisportretten. Ja, uh, yeah. oké. Okay, en daar vinden ze dan honden... Portretten. Ja, precies. En uh, mensen kunnen het dus ook cadeau doen. Ja. Dat is natuurlijk wel een top idee. Absoluut. Um, maar dan kunnen ze dus ook voor kiezen van nou, ik, wil, ik kan 8 juni niet bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik wil het uh, op een andere dag doen. En ik wil buiten of in onze speciale tuin. Ja. Of op het strand. Ja. Uh, daar zit natuurlijk denk ik wel een prijsverschil in dan. Ja, klopt. Dus ja. dat is wel belangrijk om te weten voor de mensen. Want hoeveel kost een shoot op 8 juni? Op voor een juni... half uur? Ja, voor 8 juni vraag ik 150 euro. Uh, dat is voor een half uur en dat is inclusief drie foto's. Oké. Okay. Uh, als ik bij de mensen aan huis kom, is het 280 euro. En dat is inclusief uh, vijf foto's. Maar dan heb ik ook wat langer de tijd. Juist. Dus dat is ook het verschil uh, ja. ook qua prijs. Ik, heb dan, ik reken dan twee uur... Uh, moet je er wel bij rekenen dat ik dan uh, ook de studio nog moet opbouwen en moet afbreken. Ja. Uh, maar goed, ik denk als je twijfelt of het voor een hond te spannend kan zijn, uh, dan kan je beter zeggen: ik uh, boek een fotoshoot aan huis. Ja. Dan hebben we net ietsje langer de tijd. Kunnen we ook makkelijk een pauze inbouwen. Heel goed. Uh, en als ja. je zegt, ik heb vaak kleinere hondjes, die zijn toch wat. Uh, wat makkelijker, wat handzamer, zeg maar. Ja, ja. Dan is zo'n fotoshootdag dag uh, ja. perfect. Ja. Nou, wat goed. En als je nou met je uh, de hond met het maasje op de foto wil, dan is de prijs ook weer anders, hè? Ja, klopt. Als je op de fotoshootdag... dag uh, dan vraag ik 50 euro extra uh, voor één maasje. En met z'n twee is dat 75 euro extra, uit mijn hoofd. Ja. Uh, misschien is het twee minder, maar dat weet ik even mm -hmm. niet uit mijn hoofd. Ja. Uh, maar dan krijg je ook twee foto's extra bij. Leuk? Dus, ja. Uh, ja. Nou, wat een goed idee. Ja. En uh, ja, ik hoop natuurlijk dat mensen dit horen en dat ze erop af gaan komen. Ja. En, uh, want hoe kunnen ze zich inschrijven? Stel ze horen het nu en denken, ja maar dat is een leuk idee. Ja. Uh, kunnen ze dan ook nog bepalen welke tijd of ga je dan een soort schema maken en krijg ze te horen hoe laat ze moeten komen? Uh, nee, uh, ze, ze kunnen het vragen? Nou, ze kunnen naar de website. En daar heb ik een online boekingsysteem. Oké. Okay. Uh, met eigenlijk alle tijdslots ja. die openstaan. Uh, wat belangrijk is, dus als je op de shootdag klikt voor 8 juni... Uh, dan moet je in de agenda ook even naar de zaterdag 8 juni gaan. En okay. daar staan nog een aantal tijdslots open. En dus, uh, uh, wat is de website? Wat is dat de is website? wel handig. Ja, dat is handig. Dat is uh, heel makkelijk eigenlijk. www.hondenfotograafaanhuis.nl Nou, Top. En hier heb je natuurlijk een perfecte locatie, want we zitten hier in de oude brandweerkazerne. Mm -hmm. uh, ze moeten wel even stel de trap omhoog. Klopt. Maar goed, anders kun je je hond wel naar boven tillen. Ja, en op de dag zelf doe ik ook altijd uh, zacht materiaal op de trap. Oké, okay. dus voor de poten. Ja, ja, voor de pootjes. Als het nou, hond te groot goed. is, dan. Uh... Dat is, uh, ja. daar is wel heel goed over ja. nagedacht. <laughs> en dan ook wel fijn dat er een best wel grote middenruimte is, dus mm -hmm. daar kunnen mensen even rustig wachten. Ja. Mogen ze ook nog iets meenemen, iets persoonlijks van de hond? Stel, de pleet of, of het mandje? Ja. Of dat, dat mag ook mee? Ja, absoluut. Als, dat, als ze dat mooi vinden voor op de foto... of ja. voor als de hond daar rustig van wordt... Ik heb zelf ook altijd uh, hele lekkere snoepjes. Die haal ik bij Doggy Beach House. Kijk, oh die mooi, hele, heel goed. Hele lekkere. Nou ja, ik heb ze zelf niet geproefd natuurlijk. Nee. Maar, uh, maar je merkt dat de honderd lekker zijn en, en dat ze er goed echt op gaan. Heel goed. Uh, ja, die ja. doen daar alles voor, de meeste dan. Uh, dus ik hou ook altijd uh, wat snoepjes in huis. Ik heb speeltjes liggen. En uh, ja, als een speeltjes niet werkt... dan vind ik het ook helemaal niet erg om mijn stem wat te vervormen... om uh, zo de ja. te krijgen. En Net dus, als uh... eigenlijk de schoolfotograaf. Dat hij ja. de kinderen ja. echt erbij <laughs> moet houden. Ja, precies. is oh, ja. superleuk. Nou, ik hoop echt dat het uh, gaat lukken. Ja. En uh, nou, mensen met honden... of mensen die honden kennen... en hun baarsjes, kom op 8 juni naar de Brandweerkazerne. Ja, leuk. En ga even op de website kijken... Nou, uh, ik ga ook een foto even maken van dit mooie portret die je hier hebt staan. Mm -hmm. En dan uh, gaan we dat ook even delen. Ja. Zodat de mensen het kunnen zien. Superleuk. Nou, dankjewel. Dankjewel. dankjewel. <laughs> Oké, okay, nou, er uh, wordt een hoop geblaf uh, op 8 juni, geloof ik, in de oude gezinnen. Het is <laughs> heel leuk om met, met, uh, met een hond op de foto te gaan. Het was een leuke reportage van Carina. Onze vaste verslaggever die helaas niet kon komen vandaag. Maar we hebben ook nog uh, Ger, die hier loopt buiten nog. Klopt echt, hè, ja. En, uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is een hele goede vervanging uh, trouwens. En uh, jij gaat nog even met wat mensen praten buiten. Ga je gang. Ja, ik ga even kijken wat er allemaal aan de hand is. Mooi. Wat er gebeurt hier, uh, uh, wat de mensen verkopen. Uh, ik zie hier uh, een hele leuke stand staan met allemaal uh, best wel uh, veel troep. Uh, hoe gaan de zaken? Nou, dat gaat het redelijk. Ja, wat ja, verkoopt u best. Nou, het best? wat heeft u al verkocht? Uh, nou, wat glazen in de kopjes. Een paas. Een paas. paas. Ja. Dus, nou, ja. En er staat nog een hele grote vogelkooi. Ja. En, er staan schoenen. Er staan, en dan moet je er straks allemaal de helft weer mee naar huis nemen. Ja, meer dan de helft. Ja. Ja. U nou, woont ja. hier in... in ja. Alle oh, we hier in de flip dus u hoeft niet zo ver. Nee, u hoeft niet zo ver, nee. Dus, uh, nou ja... We gaan alles weer in de box en dan zien we het wel weer. <laughs> en misschien voor Koningsdag, hè? Ja, wie weet. Ja, ja wie, wie weet. weet. Dus maar een het beetje... Ik hoop dat het beter weer is, want ja. we zijn helemaal geregend nu. Ja, nou, maar ja, het is in ieder geval droog. Ja, nu, maar tot tien uur helemaal. Ja, dat beter. is even naar, hè. Maar ja, we moeten er toch doorheen. Maar het ziet er mooi uit. Die schalen zijn wel best. Uh, wat kosten die dan? Welke, deze? Ja, dat is een... Uh, wat is dit? Een... Nou, het is een veerschaal. hè? Een veerschaal. Ja, dat is een buffet. Oh, die kan is... je warm houden. Ja, 5 euro. 5 euro of zo. Euro of zo. Dus er zijn uh, geen vaste prijzen bij. Wel nou, nee. Je mag afdingen. Oh, je mag afdingen. Ja. Nou, dames en heren, ik zou zeggen, kom uh, in grote getallen. <laughs> we gaan even verder kijken. We hebben net uh, genoten nog van het, uh, van het line dansen. Oh, ja. Heb je het gezien? Ja, ik heb stuur. Niks voor u. Nee, nee, nee. <laughs> nou, heel veel succes met de verkoop. Ja, dank. Nou, we lopen even verder. Hier zie ik een stand met. Uh, er, worden, er worden, nu uh, zeg maar uh, keiharde zaken gedaan hier over een, uh, een rekje. Heeft u, uh, bent u dit aan het dat kopen? Die zijn we aan het verkopen, Of verkopen, niet kopen. Nee, die dame. Oh, u, u koopt, koopt ze. Die koopt, ja. Hoeveel, u heeft drie rekjes gekocht? Ja, dus. Wat gaat u ermee doen? Ik ga kijken, misschien iets anders. Leuk als... Die, uh, ja, dus, ja. ja dus, uh, het is... Uh, het is uh, en wat, wat, heeft u, uh, wat heeft u gevraagd ervoor? Als je dit wil weten, nou, voor 5 euro. 5 euro voor alle drie? Alle drie. Ach, waar heb je het over? Het is toch lekker, kan je weer ja. een, een broodje kopen? Daarom. Huh? En uh, ik sta tegenover niet roken... Ja, en ik heb vol op rookbaar. Oh, dat is allemaal sigarendozen. Ja, de dat beste is een Toen Zitten er nog in? Leeg, zijn leeg. Ja. Maar dit dus is voor de verzamelaar. Ja. Bent u, bent, bent u verzamelaar geweest? Ja, ik had 15 billigkasten vol met sigaren uh, en sigaretten en shit. Alles oké? Okay. Is wel veel. Ja. <laughs> dus ja. u denkt, ik verkoop er een paar? Ja, ik ga nou een beetje ruimen. Als bij wat gebeurt, en dan gaat er vandaag een vuil toe. Ja, ja, ja. En uh, anders pak ik nog een paar centjes. Ja, ja. Zie je ook een hoop boeken liggen nog en truiën. Ja, dat is weer uh, van mijn zus. Die doet de andere helpen. Oké, ze een combi verkopen. <laughs> maar het is gewoon voor de gezelligheid. Ja. Nee, ik, begrijp, ik begrijp het, ik begrijp het. Hé hey Hans, nou, uh, we, we hebben een leuk overzicht. Dank u wel. Beetje, een je zeker. overzicht over wat hier gebeurt wordt steeds Absoluut. drukker hier. Absoluut. Dus uh, ik zou zeggen. Weet uh, zeker. We nog een stukje muziek. En hey, dan. Uh, hey Ger, Ger, weet je zeker. Zie het jou uh, een andere keer weer. Ger, Ger, weet je zeker dat het geen Chinees porselein was. Wat je, waar je het in het begin over had? Wat zeg je, Hans? We, weet je zeker dat het geen Chinees porselein was, die schaal? Want dat is veel ik meer sta, waard, hè? Ik denk, dat heel slecht. Nee, maakt niet uit, ja. maakt niet uit. Ja. Hey luister, ja. hartelijk bedankt. We gaan, er, uh, we, gaan er bijna, we gaan er bijna. Ik hoor u. Uh, oh. nou, we gaan er uh, bijna uit. Het is uh, even voor uh, één uur. Ik bedank uh, onze technici uh, uh, voor, uh, voor het werk: Maya en uh, uh, Thomas natuurlijk, Thomas de Jong. En voor het uitzoeken van de muziek: het was uh, lekkere muziek. Uh, we gaan hierna door met uh, uh, Rob Harms en Benno Veugen. Zij, uh, en, en natuurlijk Thomas de Jong ook. Zij maken het helemaal vol tot vijf uur. En we gaan eruit met een lekker muziekje. Dankjewel, Maya.